Dude. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Provincies willen duidelijkheid over de stikstofplannen. De uitstoot moet terug en dat vraagt van iedereen wat. Natuurlijk van boeren, maar ook van bedrijven en fabrieken in Nederland. Deze Gelderse provinciebestuurder vroeg aan de overlegtafel met gespreksleider Remkes vanmorgen om heldere doelen. Duidelijkheid over andere sectoren en dan in mijn provincie met name de industrie rondom papier, rondom karton, rondom steenfabrieken, maar ook afvalverbrandingen. Wat worden daar de normen, waar kunnen we op? Sturen. De provincies hebben tot volgend jaar zomer om met een plan te komen hoe ze het gaan aanpakken in hun gebied. In Polen is iemand opgepakt voor de dood van een man in Limburg vorige maand. Toen werd een Poolse man van 40 jaar doodgevonden in zijn huis in Weert, omgekomen door een misdrijf. Eerder werd een vrouw opgepakt en nu dus de man in Polen. Politie doet verder onderzoek. Een kwart van de automobilisten denkt dat ze volgend jaar hun benzine niet meer kunnen betalen, zegt de ANWB. Benzine en diesel zijn een stuk duurder, maar daar merk je niet veel van doordat de belasting op brandstoffen tijdelijk is verlaagd. Dat is tot het einde van het jaar. De ANWB wil dat het ook daarna zo blijft. En een opvallende burgernetactie in de Achterhoek. Let op, dit is een waarschuwing. De politie in Westendorp... ...is op zoek naar een gevaarlijke stier die is losgebroken. En die stier loopt inmiddels al drie uur rond in of bij Westendorp. Hij is nog steeds niet gevonden. Mocht je hem spotten, bel de politie en... ...probeer niet zelf het beest te vangen. De stier is echt gevaarlijk. Het weer, dat is op zich wel mooi weer om een stier te vangen. Een paar wolken, maar ook genoeg zonneschijn bij 23 graden aan de kust. En 27 verderop in het land. En morgen net zo'n lekker weertje. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 alkmaar Amstelveen, tussen Knoop het Vels en Knoop het Rotterdorp plein, twee kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 En uh, na de hittegolf uh, van afgelopen week, ja, dan uh, hebben we natuurlijk nog heel veel zonnige muziek uh, op de radio. Om uh, weer een beetje af te kicken, Ben, ook van uh, al dat uh, mooie warme weer. Want, uh... Heb jij het een beetje volgehouden met... hitte? Uh, uh, ja, ik had er ook weinig last van. Ja, ik zou je klappen erop. Zeggen. Ik zou je klappen. Ik woon in een konijnhol en uh, daar is het heerlijk cool. Echt waar? Ja, Echt waar. Dat ja. is niet okay, uh, Dus gelukkig mag... ben je uit je hol uh, niet ja. gekomen. En, uh, ik heb een week voor, mag ik eruit. Ja, voor ja. tweede uur. Want uh, wat gaan we daar nu allemaal doen? Nou, we gaan het inderdaad in de tweede uur ook al over hebben. Je wist dat misschien niet, nog niet. Maar in de tweede uur gaan we het uh, praten over die hittegolf. En de gevolgen van de hittegolf. Met name de verdrinkingen. En dan ja, is er eigenlijk maar één naam hier in Zandvoort. Ernst Brokmeijer van de Reddingsbrigade. En dat rond kwart voor vier. We hebben natuurlijk de evenementenagenda. En ik heb even een heel ander soort evenementje gekozen dan uh, Zandvoort. We gaan een klein uitstapje maken naar Hofdorp. Um, en daarvoor hebben we nog natuurlijk wat nieuws. En uh, nog een interview van Jaap Koper. En dat doet hij met Rik Winkelman. En wie Rik Winkelman is, dat gaan jullie straks. Vertellen. Oké, okay, nou het wordt weer een uh, gezellig uur uh, hier op de Zandvoortse Radio. Hele goede gaan uit de radio aan 106.9 FM in de Eter. Zijn we in de hele regio te ontvangen. You can never know what it's like. You and lonely you. think this will never win? Well, look at me.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 even understand this so I'ma try and paint the picture on the canvas just wanna tell you you won't ever get abandoned can't lie i started writing and got anxious but you're my biggest blessing what a life that i've been granted one in a million couldn't try it if we planned it don't mind me just fly free you my g shit ain't easy it's a different type of love Every time we greet you get a different kind of hug All the memories that we keep, you and me could write a book And we're still not done, you're yeah, my Jesus, time is up Out in public, you are past them, they might look Just keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up No, I'm still with you, I'll kill for you, if someone tried to look Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup Knew you were special from the minute you was born Unidentical twin, but so different from a mom. So happy when I met you and your sister on the ward You know big bro's here to come and lift you if you fall I know how to take care of you when I am gone That's my angel, she be Stable until I'm one. I wish Tony seniors grow, but shit we ride on. Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name.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 Hij is uh, net uitgekomen. Deze zin samen met uh, uh, Ed Sheeran. Door de Mike G. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En zo werd het alweer kwart over drie. En we starten wederom op de Pit Report, uh, Benno. Want uh, we gaan weer uh, naar de halve gang van het uh, circuit. Althans. Dat ja. deed Jaap Koper dinsdagmiddag. Ja, dat deed Jaap voor ons. Uh, wij mochten de deur niet uit. Maar in ieder geval, daar bij dat autosportmonument... sprak Jaap met uh, Rick Winkelman. En wie is de Rick Winkelman? Nou, hij werkt sinds halverwege de jaren negentig. En daar ken ik hem dan persoonlijk ook van. Want toen zat ik ook als uh, sportman autosportverslaggever op het circuit voor ZFM. Uh, werkt Rick dus in de autosport in die tijd, volgde hij onder mij uh, vijf jaar lang de Formule 1 Grand Prix. Zijn verslagen waren te horen op RTL, waar hij Pit Reporter was, maar ook Radio 1, 3FM en BNR Nieuwsradio was hij actief voor. Tegenwoordig doet hij commentaar voor Formule 1 trainingen Um, eens even kijken, Rick die focust zich echter niet alleen maar op de Formule 1. Zo geeft hij al 14 jaar lang commentaar voor de verslagen van de Dakar Rally en Le Mans in die 500. WK Rally, WK Tourwagens, NASCAR, DTM. Kortom, hij is van alle markten thuis, Rick Winkelman. Daarnaast heeft hij nog biografieën, laat ik het goed uitspreken, van Tom Coronel en Michel Blekemolen geschreven. En tegenwoordig is hij naast de autosport... levert hem blijkbaar niet genoeg op... is hij toch ook gaan concentreren... een jaar of twee op het wielrennen. Dus daar... Uh en dat is zijn favoriete hobby. Goed zo. Euh, nou, laten we eens even horen wat Jaap allemaal aan hem te vragen heeft. Rick Winkelman is een van de mensen die betrokken is bij uh, het sportprogramma Circo Sport. Als ik af en toe daar wel eens naar kijk. Kan het, ja, dank je Rick. Maar, uh, het kan nog wel eens in meligheid uh, verzanden. Het racecafé bedoel je? Ja, dat bedoel ik. Ja. ja, maar weet je, het heet ook racecafé. Het ja. is vrijdagavond. En uh, je mag best wel lachen toch? Ja. Ook om sport. Ja. Dus dat doen we, dat graag. Jouw specialisme ligt in Amerika. Ja, ook wel Formule 1 hoor. Ik heb natuurlijk jarenlang bijvoorbeeld RTL en SBS Formule 1 gedaan. Ik heb jarenlang als pitreporter gewerkt. Maar de laatste paar jaren uh, doe ik veel met Amerikaanse autosport. NASCAR, IndyCar, ook een paar keer daar geweest en zo. En dat vind ik gewoon een leuke vorm van racen. Wat, wat, ja, dus meteen ook de vraag, wat trekt jou daarin aan? Nou, het is de onvoorspelbaarheid. Het is dat, als je het vergelijkt met Formule 1, dat de, de, de, de teams zowel in NASCAR als in IndyCar... met materiaal lijken rijden wat meer op elkaar lijkt alle de standaard onderdelen op auto's zitten... ...waardoor het veld ook dichter bij elkaar zit. Waardoor de verschillen minder groot zijn... ...en je niet altijd dezelfde teams hebt die wint. Dat spreekt mij aan, ook de manier van racen. Mensen rijden wat vaker achter een safety car... ...en dan weer een herstart... ...maar dan komt ook dus het veld weer bij elkaar. En zo blijft de race gewoon altijd tot het einde spannend... ...en onvoorspelbaar. En dat is natuurlijk ook als, als presentator... ...en als journalist is dat natuurlijk leuk om, ja, om dat te mogen verslaan. Ja, als we het over Amerika hebben... ...dan komen we automatisch uit bij Rieners van Kant uit... Beter bekend als 4K. Ja, ja, uh, wat uh, zie jij in deze jongen die nu in Amerika naam begint te maken? Ja, best veel. En ook als ik uh, praat met Amerikaanse collega's. En als ik Rien is, ik heb hem dit jaar twee keer meegemaakt. Ik was bij een race waar hij uh, ook in Indy 500 uh, ook actief was. Hij is een enormste plek. Um, ik denk dat hij er goed aan doet. Dat heeft hij ook gedaan om het contract met zijn huidige team uh, nog even te verlengen en niet nu al heel erg te focussen op bij een topteam aan de slag te komen. Zit nu bij een subtopteam. Topteam is toch weer qua druk en alles toch even wat meer. Um, maar goed, we kijken misschien dingen door een oranje bril. Ja. Maar ook als ik wat ik zeg, collega's spreek, andere coureurs spreek, Amerikaanse coureurs, die zeggen ook ja, Ruwe Diamant. En uh, goed dat hij bij IndyCar er is en dat kan nog wel eens heel heel leuk gaan worden. Wat is de rol van Arie Luendijk in dat verband? Uh, Arie is een soort uh, ja, mentor wil ik hem niet noemen. Uh, misschien is dat hij in het begin van de Rinus carrière wel geweest. Ik denk dat Arie nu vooral een vraagbaak is hmm. en een rustpunt. En, uh, en dat is belangrijk, want, uh, de, ik denk dat als Rienes iets heeft, dat hij dag en nacht Ari kan bellen als een soort uh, ja, vertrouwenspersoon. Dan de plek waar we staan, want het is natuurlijk uh, bij de hoofdingang van het circuit en het autosportmonument. En op de dag dat we hier praten, dan heeft dat te maken met de onthullingen van Nick de Vries en uh, Renger van der Zanden op het autosportmonument. Want we zijn ja, onderweg naar de Grand Prix toe. Ja. Uh, hoe zie jij dat? Hoe ga je dat uh, beleven? De Grand Prix? Ja. Ja, geweldig natuurlijk. Het is uh, prachtig. Uh, ik ben ook als klein jongen hier uh, op Zandvoort geweest. Ik kan me nog de Grand Prix van 85 goed herinneren waar ik zat. Op de starttribune staat niet meer nu. Uh, en Ik weet nog dat John Watson daar voor mij stond. Daar startte hij. Dat was de startplek. Dat weet ik nog precies. is ja, dus toen de Grand Prix vorig jaar terugkwam. En sowieso wat er allemaal gebeurt met Zandvoort. Ook hoe ze zich voorbereiden op de toekomst. En Ik, ik ben echt onder de indruk van hoe, uh, wat hier allemaal gebeurt. En als je nu ziet die werkzaamheden nu. Hoe groot, het wordt nog groter dan vorig jaar, want er komen nog meer mensen. Hè, op acht nu. En daar nou, toch ook de, de, de rust waarmee wordt gewerkt. En ik vind dat knap, hoe ze dat allemaal ja, voor elkaar hebben gebokst. Dan ontkomen we ook niet aan het fenomeen die al één keer wereldkampioen is. En nu waarschijnlijk voor de tweede keer misschien wel wereldkampioen gaat worden, Max Verstappen. Want ja... Dat is denk ik ook de kapstop waarom wij nu een Dutch Grand Prix hebben. Nou ja, zonder Max was hij er niet geweest. Daar kunnen we het wel over eens zijn, denk ik. En dan is het natuurlijk zo'n jaar, zo'n race als vorig jaar met... A, ah, uh, dat er weer publiek bij elkaar in de buurt mag zitten hè? Na, na corona. Wat allemaal iets meer losgelaten toen in die tijd. Uh, dat Max zo geweldig reed. Het zonnetje, de organisatie bleek perfect te zijn. Alles was... Ik ben heel benieuwd hoe dat nu gaat in september. Uh, want vorig jaar was zo perfect. Maar misschien wordt het wel nog perfecter. Hè? Met nog wat meer mensen, nog wat meer sfeer. Ja, het weer, hebben we geen invloed op natuurlijk. Maar misschien is de ook wel gaaf. Ja. Met 105.000 mensen in de regen staan. Dat is ja. toch ook mooi? Nee, ja. Laten we maar zorgen dat het gewoon mooi weer is. Uh, laten we daar op hopen. En uh, ja, dan wordt het weer gewoon een geweldig evenement. En de komende jaren daarna ook. Dit is gewoon here to stay. zegt de 1 ook. Uh, als voorbeeld voor ook andere Grand Prix's. En daar mogen we best trots op zijn. Uh, en dan bekijken we het ook niet echt door een oranje bril. Nee, als je, als je de Formule 1 hoort zeggen dat Zandvoort een nieuwe standaard heeft neergezegd, de Formule 1 zelf, die, dat die dat zeggen. Ja. Weet je wel, en uh, ja, daar mag je trots op zijn. Dat heeft niks met Oranje Bril te maken. Ik kan, oranje Bril kan je zien dat je, dat je het leuk vindt dat Max wint. Ja. Weet je wel, liever Max dan Leclerc of zo. Ja. Ja. Um, dat is een Oranje Bril. Maar nee, als je gewoon puur kijkt wat hier is neergezet qua organisatie, uh, en dan heb ik het niet alleen over het circuit zelf, maar ook de regio, wat er allemaal gedaan is. Ja, dat is gewoon top, het wordt. Komend jaar waarschijnlijk allemaal nog strakker georganiseerd, beter georganiseerd. Dus dat is gewoon niks mis mee. Ja, collega Jaap Koper die sprak met Rick Winkelman. Wordt inderdaad heel erg groot de Dutch GP dit jaar, Benno. Ja, zeker. Er worden natuurlijk uh, meer dan 300.000 mensen komen... verdeeld over drie dagen naar het dorp toe. Nou kunnen we dat makkelijk aan, want dat zijn we natuurlijk wel gewend. 100.000 man op uh, Zandvoort op één dag. Daar draaien we ons handje niet voor op. Nee, zo is maar net. Uh, dus, uh, maar goed, dat moet natuurlijk allemaal in keurige banen worden geleid. En uh, dat gaat ook gebeuren met loopbruggen, met treinen. En ik hoop volgende week daar dan ook te kunnen spreken... met een NS-voorlichter, met mensen van de veiligheidsregio en hoe de huisartsenzorg georganiseerd is in dat weekend. Kijk, helemaal goed. Nou, het aftellen is begonnen... 15 dagen, 8 uur, 36 minuten en 47 seconden te gaan. Wow, ja, ja, ja. En dan uh, is het uh, time voor de Dutch GP. De tweede na uh, 36 jaar uh, Formule 1 stilte op het uh, circuit. Ja, we gaan het uh, nu echt aftellen hoor. Nog iets meer dan twee weken om uh, kort samengevat te zeggen. Stond maar wat te drinken, wat te hangen.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 Carlos Santana. Stop the looting, stop shooting. Big on the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner. They're gonna ways to make it better. <laughs> in my mailbox, there's nothing. That, somebody judges see you later, Mamma Jola. I Jola East Coast. I would Jola, Mama Jola. I would Maria Maria. She reminds me of a West Side story. Growing up in Spanish Harlem Water to put out the fire, Mi me cotar espeanza, me and Maria on the corner, they're gonna waste to. Dat was uh, inderdaad uh, Carlos Santana, oftewel uh, zijn singel Maria. Maria, half vier geworden nou. Zijn er nog uh, evenementen te melden? Oh, uh, meer dan genoeg, Rob. Ja? Meer dan genoeg. Ja, we, Laten we eens even wat in het kort wat dingen met, met elkaar doornemen. Zomerexpositie Heiligen met Passie. Dat is in de Sint-Agata-Kerk hier in Zandvoort. Tot 18 september geopend. Woensdag, zaterdag en zondag tussen twee uur middags en vier uur toegang gratis... Dan hebben we nog bunkerwandelingen. Ja, ja, 24 en 31 augustus vanaf uh, 7 uur tot... 9 uur s'avonds. Toegang is 6,5 euro pp. Um... Ja, leuk dat uh, die weer terug zijn, uh, de bunkerwandelingen. Ja, het, is alleen, het staat dus ingang Amsterdamse waterleidingduinen. Nou heeft de, de Amsterdamse latingduinen uit mijn hoofd wel vier ingangen. Oké, okay, nou, maar... nou uh, kies er één uit. Uh... Ja, kies er één. Maar ik denk dat ze bedoelen hier in Zandvoort... Uh, bij de Roton tegenover het Nieuw Unicum... bij de, uh, dus de ingang aan de Zandvoortselaar. Ehm um, dat hebben we gehad. Eens even kijken. Dan gaan we naar. Nou, toch over een stukje natuur hebben. En dan hebben we het over het evenement Feesten met de Natuur. En dat is een evenement dat oorspronkelijk uit Frankrijk komt. Uh, waar ze dit feest al sinds 2007 vieren. Het is in. 2012 overkomen Waaien in Nederland. Overal in het land worden in het weekend van 2 tot en met 4 september kleinschalige natuurfeestjes georganiseerd. Niet hier in Zandvoort, maar wel in Hoofddorp. En um, ja, de natuur inspireert, verwondert, geneest en maakt je blij. Dus kom naar de Heemtuin, de Heimanshof in Hoofddorp en ervaar het zelf. Kijk door de ogen van een natuurfotograaf en tekenaar. Neem een bosbad. Ja, wat een bosbad precies is, Rob. Ik ben er niet achter, maar ik zou me kunnen Voorstellen dat je in een bad valt met allemaal blaadjes. Ja, ja, ja, ja, ja. Het, het zal ongetwijfeld heel zachtjes zijn. Uh, nou, ervaar de natuur vanuit een hangmat. Leer hoe je samen met de natuur gevolgen van de klimaatverandering. Het hoofd kan Proef, ruik en geniet van al het voedzame van de natuur. Feesten met de natuur is van 1 uur tot 1700 uur. Dus vijf uh, uur middags vrij toegankelijk voor iedereen. En dat in de Heimanshof aan de rand van Hoofddorp. Um, daar doen verschillende organisaties aan mee. De activiteiten zijn vooral gericht voor jong en oud en um, gericht op meer ruimte en waardering voor de natuur te krijgen. Nou, wat gaan ze zoals doen? Zondag uh, hebben ze dan een vleermuisexcursie. Oh nee, zaterdag sorry, een vleermuisexcursie. En zaterdag hebben ze dan een watertafel en de op. Opstelling Tegeltuin, Groene Tuin. Um, ik ga er even snel voor doorheen hoor. Het gaat ook over de biodiversiteit. En dat is natuurlijk allemaal bedoeling: dat uh, de biodiversiteit vergroot wordt. En dat is belangrijk voor dier-insectensoorten en um, enzovoorts. Enzovoorts. Dan is het ook nog lastig iets van hoe je de natuur ook makkelijk naar, uh, naar, je, uh, naar je tuin kan halen door de tegels eruit te wippen. En dat soort zaken meer. Ik zal even nog even kijken. Een websiteje, kan je het allemaal even rustig nalezen. www.groenhalemermeer.nl En dan kom je op een Facebookpagina. Vond ik een beetje vreemd, maar het is toch echt zo. Dus www.groenhalemermeer.nl En dan kom je op een Facebookpagina en daar staat allerlei informatie op. Nou, dankjewel uh, Benno voor uh, deze tips. Dan uh, ja, daar hebben de Zandvoort dus uh, ook wat aan. Zeker weten. Ja, voor degene die niet van autoracen houden. Die uh, moet je er wel op de fiets naartoe natuurlijk. Want uh, met de auto kom je niet in uh, het dorp eigenlijk. Nee, dat gaat helemaal afgesloten worden ja. dit jaar. Dus uh, er komt geen auto Zandvoort uh, meer in of uit. Precies. Zo is het <laughs> stay where you are, uh, ja, ja, ja. zullen we zeggen. Dankjewel je voor deze evenementen.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 Don't be shy, girl, go Bonanza Shake your body like a belly dancer Hey, ladies, drop it down Just wanna see who touched the ground. Don't be shy, girl, go Bonanza Shake your body like a belly dancer Excuse me, beg your pardon, girl Do you have any idea what you're starting, girl? got me tingling, bum to me, mingling Stepping off, looking good, delicious, and jingling. When you hop, I see it, baby, girl When you talk, I believe it, baby, girl I like that thick, petite, and pretty Little touch is a ditty, let it rock the kitty Like, hey, ladies, drop it down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 Like I must say, you're the fire staying in here You're so hot, you people need some rain in here Time to make X-Caxes bangin' here Girl, you can do anything you want me here Down if you want to, drown if you want to You ain't even gonna drop down if you want to Cause I'm gonna see you shake standing Either way you do it, baby, I can't stand it Hey, ladies, drop it down Just wanna see who touch the ground Don't be shy, girl, go Bananza. Shake your body like a belly dancer Hey, ladies, drop it down Just wanna see who touch the ground Even een groot hit van dit moment. Je hoorde de belly dancer op de zaterdagmiddag bij CFM. Hij zit uh, nog steeds uh, tegenover mij, uh, Benno Veugen Goedemiddag, oh ja, uh, Benno. Ja ja, ja, ja, ben ja, ja, ja. Jij bent ondertussen uh, even bezig met een uh, kruidentuin en uh, dergelijke. Wat, uh, wat houdt dat in? Nou ja, we zitten natuurlijk uh, continu bij uh, de redactie hier... Uh, de kranten door te spitten. En uh, op de grond hoor je steeds uh, van die valgeluiden. Dat is Jaap Koper. Die laat ja, die wil hebben... zich even laten horen. Ja, ja, ja. ja, ja. Zo is-ie, hè? Die laat gewoon de hele stapel cd's uit zijn klauwen vallen. Dat, uh, Heel op Zollands gezegd. Maar uh, nee, in de Zandvoortse Krol staat een heel leuk artikel over opstap met spaarderlanden. En daar hebben ze. Um, nou, dan gaan ze natuurlijk een aantal locaties in Zandvoort langs. En dan uh, hebben ze het over uh, bijvoorbeeld de kruid, het kruidenveld in Bentveld. En daar, daar kom ik wel eens. En dat ziet er uh, ontzettend leuk uit. En dan mogen de bewoners van de directe omgeving of iedereen die er langs komt, dan wat uh, kruidenproducten. Uh, Plukken en dus gebruiken voor eigen gebruik. En dat is eh, nou, ontzettend leuk dat zo'n initiatief er eh, is. Ja, uh, ik heb ook zo'n mooie wildtuin oh, ja, op, ja, op de Verlennenweg uh, voor, uh. uh, voor me. Het is uh, alleen nog maar uh, groen uh, onkruid. Het is echt uh, ja, daar is een bepaalde naam voor. Dat is dus echt uh, onkruid. Ja, die wildtuin uh, die, uh, die mislukt eigenlijk. Oh. Is net als uh, bij die wildtuin uh, bij de verlengde haltestraat zijn er al een paar uh, wethouders geweest die ook, uh, zeg maar. Uh, het eerst uh, zand daar neergegooid hebben... en dergelijke voor de wildtuin. Maar uh, het wil maar niet lukken... met de wildtuinen in nee. uh, Zandsvoort. Nee, nee, nou ja... Met de... Misschien moeten ze het, het zaadmengsel een beetje aanpassen. Maar dat zal denk ik ook wel gebeurd zijn. Uh, aan de, en wat er kan groeien natuurlijk. Want er kan maar niet zo heel veel groeien op puur zand. Nou, no, dat valt nog wel mee hoor. No. Ja, ja. <laughs> een beetje onderhoud erbij, dan lukt het best. Oké, okay, uh, een beetje water. Ja, nou ja, dat scheelt ook ja. Een ja, ja, beetje ja. water. Ja, de laatste tijd was het wel heel droog. Maar, uh, Daarom. Ja, ondanks dat kan het toch nog wel het een en ander verbeteren worden. Ja, nou ja, het is een leerproces zullen we maar denken. Zo is het. Nou, wij gaan weer een uh, lekker plaatje draaien. The message is perfectly simple The meaning is clear. Don't ever straight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 met you Never felt like kneeling Now I do Yes I do, yes, I do. Come hey. De oudjes, die hoor je zeker langskomen bij CfM. Dit was Bouwouwouw en de Man Mountain. Nou, van de Man Mountain gaan we naar Ernst Brokmeijer... van de Sanfordse Race Brigade. Want Ernst, volgens mij heb jij het de afgelopen periode heel erg druk gehad. Ik las bijna dagelijks van jullie een bericht op social media. En dan ging het met name om mensen in nood op zee. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag. En ja, dat klopt. We hebben het inderdaad uh, niet, niet rustig gehad. Uh, maar uh, ja, inderdaad flink uh, moeten aanpoten met, uh, met onze vrijwilligers uh, op het strand. Met hoeveel mensen waren jullie onder andere op het uh, strand, uh, Ernest? Nou ja, dat verschilt natuurlijk een beetje per dag. Maar uh, zeker op de topdagen, uh, ja, ik ga niet wel zo'n uh, zo 30 lightcards uh, rondlopen. Uh, en vaak nog verschillende shifts. Hè. We zien gelukkig ook uh, een aantal die uh, misschien een deel van de dag uh, zelf nog moesten werken. Maar dan uh, in de namiddag aansloten. En dat was ook vaak echt hard nodig. Want uh, je hebt het waarschijnlijk zelf gezien. Uh, iedereen bleef gewoon tot uh, 19, 11 uur heerlijk uh, op het strand en in zee zitten met dat warme weer. Ja, precies. Nu had het NRC uh, van de week een artikel, um, een, een interview moet ik het beter zeggen. Met jou en uh, met Koen Breedveld, de directeur van de Reddingsbrigade Nederland. Um, over het, uh, de vele verdrinkingen van, uh, tijdens de hittegolf. Um, ja, dat was nogal wat. Uh, je, zelf uh, werd er geschreven dat je zo'n tien mensen uit water had gehaald. Uit uh, zo'n beetje antwoord. Ja. Ja, dat klopt. Nou ja, wat, wat, wat we gewoon zien, om eh, even te beginnen bij, bij de Zandvoortse situatie is dat we eh, nou, geluk hebben dat heel veel mensen eh, van Zandvoort komen genieten. Ja. En dat over het algemeen eh, dat mensen zijn die eh, nou ja, vooral op het strand heerlijk vertoeven. Maar uh, we zien ook de afgelopen jaren een beetje de trend dat er steeds meer mensen komen die niet of nauwelijks kunnen zwemmen. Uh, vaak toeristen uit Duitsland, uit omliggende landen. Uh, mensen die in Nederland wonen, die uit een niet-zwemcultuur komen. Ja, en die ja, met dat warme weer logisch gaan ook het water in. En we zien daarbij helaas dat we toch uh, vrij vaak mensen moeten terugverwijzen naar de kant. Uh, en ook daadwerkelijk mensen eruit moeten halen die gewoon, uh, ja, gewoon echt niet kunnen zwemmen. Uh, dreigen kopje onder te gaan en ja. echt. Uh, soms letterlijk aan hun haren uh, uh, weer naar het strand moeten brengen. Ja, ja en uh, komt dat ook uh, doordat uh, de mensen, uh, ja, die, die zien dat, hè... dat uh, mensen uh, een beetje in het water bezig zijn en uh, zwemmen... komt dat ook omdat het er uh, vrij uh, makkelijk voor die mensen uitziet? Denken ze vanuit, dat dat kan ook. Ja, nee, je komt natuurlijk aan op, op, op een strand, of bij recreatie meer... maar in maar, zand op het strand. En dan zie je dat hele water staan met jongens, meiden... mannen, vrouwen die heerlijk aan het genieten zijn... En ik denk, en, en daar zit ook echt geen opzet bij, dat mensen dan vergeten. Hè, dat eh, een groot deel van de mensen die wel in het water staan, die misschien wat verder zwemmen, dat ook kunnen. Um, en, en zolang je grond onder je voetjes hebt, gaat dat ook goed. Je water uh, Maar mensen vergeten: het is geen zwembad. Er zitten kuilen in het water. En je hebt de zandbanken, maar als je één stap verder doet. Uh, ben je ineens weer in het diepere water, en heb je geen grond meer. Uh, we hebben getijen, het wordt soms best snel hoog water. Uh, waardoor bij waar het ene moment kan staan, in een kwartier, 20 minuten later niet meer kan staan. En dus dan ben je naar de zandbank gelopen. Maar je moet ook nog terug. Uh, dat, dat, dat vergeten mensen en dat is ook wel begrijpelijk. Hè? Mensen komen vooral met in hun hoofd, uh, we gaan genieten van de dag. Waar leg ik mijn handdoekje neer? Waar kan ik een lekker ijsje halen? En vergeten dus dat ja, in dat water van alles gebeurt wat echt gevaarlijk voor ze kan zijn. Ja, en in dat uh, artikel wordt ook eigenlijk een, een oproep gedaan. Of tenminste, in uh, Nederland, die wil een oproep doen. Tenminste, bij je, je baas ja. Breedveld. Uh, wat is die oproep? Ja. Nou ja, het is eigenlijk een bundeling van oproepen. Eén is dat we er echt op aandringen uh, aan mensen in Nederland. Um, leer goed zwemmen. En, en goed zwemmen is niet alleen je A-diploma. Dat is echt een HBC-diploma. En blijf daarna ook vooral zwemmen. Um, maar er zit ook een, een oproep in richting Overheden en eigenlijk alle organisaties die met waterveiligheid doen. Is dat ja, eigenlijk um, moet er echt een plan komen om, om naar de toekomst toe. Um, ja, beter beslaagd ten te komen. En, en wat ik daarmee bedoel is... Hè, we zien, op steeds meer plekken in Nederland waar mensen het water in plonsen, achter het huis, in de sloot, in de rivier. We hebben in Nederland 800 aangewezen zwemplekken. Dus 800 plekken waarvan de provincie heeft gezegd. En dat zijn plekken waar de waterkwaliteit goed genoeg is en waar eventueel een trappetje een bandenlijn is. Maar er is natuurlijk niet overal toezicht. Dus er is ook een oproep is aan gemeenten, denk na, moet er misschien nog meer plekken toezicht komen? Of ...moeten er andere plekken aangewezen als zwemgebieden... Eh, ...maar zorg vooral dat er, dat er structuur komt... ...en beter inzicht in die problematiek... ...zodat er ook echt een nationaal plan kan komen om dat te verbeteren. Ja, eh, nou Ernst, eh, ja, je bent sinds hoeveel jaar nu woordvoerder... ...voor de Nederlandse Rennsbrigade? Nou ja, voor, voor eh, lokaal in Zandvoort eh, ben ik denk ik al zo'n twintig jaar de woordvoerder. Ja, dat je eh, Landelijk nog niet zo heel lang, eh, sinds oktober. Oh! <laughs> dat, is, eh, dat is bijna een jaar. ja. En uh, je bent er gelijk heel druk mee. Ik ben er gelijk heel druk mee. Ook daarvoor deden we natuurlijk al uh, regelmatig iets. Ook voor onze landelijke organisatie. Dat loopt vaak wel door elkaar heen. Ja, ja. Uh, maar nu, uh, ja, zowel landelijk als ook lokaal nog steeds uh, uh, actief. En ik moet ook eerlijk zeggen, ja, ook de afgelopen weken. Ja, ook voor mij als, als vrijwilliger blijft het leukste gewoon zo'n prachtig mooie stranddag. En met elkaar, met al die vrijwilligers die hier in Zandvoort hebben. Uh, uh, hard werken om, om, om ervoor te zorgen dat uh, alle bezoekers. een zo leuk mogelijke dag hebben. Uh, en, en proberen te voorkomen dat er uh, ernstige ongelukken gebeuren. Ja, ja, ja. Ernst, uh, hebben we nou in uh, Zandvoort. Uh, de grootste reddingsbrigade van Nederland? Of uh, is er nog ergens nee, anders een grotere? De, de, uh, nee, nee, dat hebben we niet. Dat voelt soms wel zo. Uh, de, de grootste. Uh, dan moet ik even heel hard in mijn hoofd piekeren... maar is denk ik qua aantal leden. is reddingsbrigade. Uh, uh, doordricht. Um, um, dat is een brigade die heel veel evenementbewaking doet... maar ook ontzettend veel jeugd in de zwembad heeft. En ze zijn er nog wel een paar. Uh, Zandvoort zit wel bij de grootste van Nederland. En we hebben er 152 in Nederland. En Zandvoort zit echt wel in, nou, ik denk in de top, top 20, top 15 van een aantal leden, een aantal lifeguards. Ja, en ook een die uh, flink in de gaten wordt gehouden. Met name door uh, de pers uh, en dergelijke. Want uh, ja, er wat ja. in Zandvoort gebeurt, dan, uh, dan uh, lees je dat meteen uh, natuurlijk. Nou ja, het is altijd een beetje, ook met de collega's, onder andere in Scheveringen, wat, uh, wat strijd. Hè? Want zij, wij zijn de grootste badplaats van Nederland. En dan zeg ik altijd, ja, en misschien wel qua, uh, qua aantal kilometers in omvang. Maar Zandvoort is de leukste en de drukste badplaats. Nou ja, daar zijn we het nog steeds niet helemaal eens over uh, Maar inderdaad, ja, het is nou helemaal zo. Uh, Zandvoort en, en zeker de afgelopen jaren met de Grand Prix erbij. Uh, en alles is, is nationaal en internationaal. Gewoon een van de topplaatsen van Nederland. En logischerwijs wordt daar ook altijd uh, door allerlei mensen gekeken naar hoe wij het hier, uh, hier doen met elkaar. Oké, okay, Ernst, nou dankjewel voor je bijdrage van, uh, van vandaag. En we gaan je natuurlijk vaker spreken. Heel fijn weekend verder en graag tot ziens. Yo en uh, voor jullie daar nog een goede uitzending. Oké, okay, dankjewel, Heinz. Dag. Doei. Doei. Vamos a romper la decovert Ik weet tu bandera de la digo muy rápido, no Ik weet dat je me niet vergeten hebt. Ik weet dat je me niet vergeten me gusta rápidamente. Na het interview met uh, Ernst Brogmeijer hoorde je deze, Willy. William was dat, en uh, Trompetta. Nou, we gaan alweer op naar het uh, nieuws en weer, uh, Benno. Ja, ja. Het vliegt voorbij, hè? Het vliegt voorbij, gelukkig het... maar weer. Ja, daar, ja. nou, gelukkig nou, maar ja, weer. Nou ja, jullie zitten met die aftellen naar de Prix. Ja, dat ja, ja, wordt ja. wel spannend. Ja. Uh, Zometeen het volgende uur, tot zo. He's got the potion and the When I'm feeling love, when my love starts to blow. He's the reason why my face is all afloat Just one who kiss his lips is like taking vitamin C Oh, you can't imagine what my doctor does to me Dr. Dr. Love, Dr. Love, he can kill my every pain He can make me well again Dr. Love, Dr. Love, he ain't got no competition Only he write my prescription at night.